9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meeder. In een studio vol gasten. Ja, Henk Krol van 50 Plus is hier. Samira El Kandoushi van het Ramadan Journal. En ad-hockeysteur Theeuwen. En NOS Nieuwslezer Jeroen Tjepkama. De vermoedelijke dader van de schietpartij in de bioscoop bij Denver had geen crimineel verleden. De verdachte van 24 heeft vorig jaar een bekeuring gekregen voor te hard rijden. Dat was zijn enige contact met de politie tot vandaag, is op een persconferentie bekendgemaakt. De politie is ervan overtuigd dat de man, een ex-student neurologie, alleen heeft gehandeld. Hij schoot tijdens de première van de nieuwe Batman-film op mensen in de bioscoopzaal in de plaats Aurora, een voorstad van Denver in de staat Colorado. Over het motief van de man is nog steeds niets duidelijk. Bij de schietpartij vierden twaalf doden, 59 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Enkele van hen zijn er slecht aan toe. Bij zijn aanhouding maakte de vermoedelijke dader bekend... dat in zijn woning explosieven lagen. Hij bleek inderdaad booby traps in zijn appartement te hebben achtergelaten. Bij het tankopslagbedrijf Otviel in Rotterdam... is sprake van een ernstig veiligheidsrisico. Het bedrijf kan niet aantonen dat er genoeg blus- en koelvoorzieningen zijn... bij twee tankputten. De Milieudienst Rijmond heeft het bedrijf daarom bevolen... de putten binnen twee dagen te legen. Ook over zeven andere tankputten bestaan twijfels. Uit voorzorg moet Otviel van de Milieudienst 24 uur per dag een brandweereenheid op het terrein aanwezig hebben. Het bedrijf moet zelf voor de kosten daarvan opdraaien. Op terminals in Rotterdam kwam de laatste tijd diverse keren in het nieuws... door incidenten en overtredingen van de milieuregels. Het bedrijf is in de afgelopen tien jaar 64 keer in de fout gegaan. De reparaties aan de zendmast in het Drentse Hogersmilde gaan langer duren. De mast zou volgende maand weer volledig operationeel zijn... maar dat wordt één tot twee maanden later. Het slechte weer van de afgelopen maanden en technische problemen... zijn de oorzaak van de vertraging. Vorig jaar juli werden de zendmasten in Smilde en Ijsselstein getroffen door brand. De mast in Drenthe stortte in en moest worden herbouwd. Het weer. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor... en koelt het af naar 6 graden in het binnenland. Vooral in het uiterste noorden en uiterste zuiden is er nog kans op een bui. Morgenochtend is er vrij veel bewolking met nog een kleine kans op een bui. In de middag wordt het zonniger en het wordt ongeveer 18 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Henk Lubberding horen we straks over de tour etappen van vandaag. En we volgen de honkbalwedstrijd Nederland-Cuba in Haarlem. Eerst naar de schietpartij in een bioscoop. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, u zal het niet gemist hebben. Daarbij kwamen twaalf mensen om en raakten er 59 gewond. Correspondent uh, Elko Bos van Roosendaal is net aangekomen in Denver. Er uh, is een persconferentie van onder andere de politiechef geweest. Welk uh, nieuws is daar naar buiten gekomen? Nou, in elk geval weinig over het nieuws uh, waar iedereen op wacht. Er blijven altijd twee vragen over in zo'n situatie. a. Ah, wat zijn de motieven geweest van deze jongen? Nou, dat weten we nog niet. En de tweede vraag, hoe kan hij in hemelsnaam aan zijn wapens? Want dat waren er F4. Hij had er drie bij zich. En er is er ook nog eentje gevonden in de auto. Dat weten we nog niet. Vooralsnog is de politie ook nog bezig met uh, zijn appartement, dat hoorde je net al. Dat is dus trap daar hangen draden, daar zijn explosieven. En dat is allemaal aardig geavanceerd, uh, avanceerd liet de politie al weten. Dus daar zijn ze nu nog mee bezig. Ongetwijfeld zijn ze hem ook aan het verhoren. Maar veel nieuws kan er verder niet uit. Bij eerdere van dit soort uh, drama's uh, pleegde de, zelf, de, de, de dader uh, zelfmoord. Uh, deze James Holmes had een kogelvrij vest aan. Uh, hij wilde het er dus duidelijk levend vanaf brengen. Is daar nog iets uh, over gezegd? Nee, en uh, de politie heeft ook nadrukkelijk gevraagd aan journalisten... om ook niet te gaan speculeren. Dat moeten we ook maar niet doen. Uh, ik weet het niet waarom hij dat vest vroeg. Je kan alleen, uh, alleen maar concluderen dat hij inderdaad dit wilde overleven. Dat hij kennelijk levend gepakt wilde worden... Uh, in 1999 was er een grote schietpartij vlakbij Columbine High School. Dat staat iedereen hier nog in het geheugen gegrift. Toen waren er heel snel allerlei speculaties over motieven. Waarom hadden de daders dit? Waarom hadden de daders dat? Daar wil men nu van af. Dus de politie zegt echt heel nadrukkelijk: hou op met speculeren, totdat we echt weten wat deze jongen bezield heeft. Ja, dus je hebt wel de indruk dat die, uh, die schietpartij van toen een beetje boven deze schietpartij hangt. Nou ja, dit is heel vers en na de schietpartij destijds zijn er allerlei andere schietpartijen geweest. Onder meer op Virginia Tech, dat kan je nog herinneren. toen werden, ik geloof, dertig mensen doodgeschoten een paar jaar geleden. Ja, elke keer laait deze discussie weer op. Elke keer zeggen politici dat het echt niet zo langer kan. Obama heeft het ook gezegd, de vlaggen hangen op, uh, half stok. De komende dagen campagnes worden afgelast. En uiteindelijk gebeurt er niet zo heel erg veel. En dat komt gewoon omdat niemand dit onderwerp echt aandurft te raken. Het recht op het dragen van een waterstaat in de grondwet... Ja, een politicus die er echt iets aan wil doen... die krijgt een machtige lobby achter zich aan... en die wordt niet herkozen. Dus ja, mooie woorden, natuurlijk. We gaan het aanpakken, dit kan zo niet langer... maar er gebeurt uiteindelijk niet zoveel. Ja, je zei het al, campagnes worden stilgelegd... van Obama en uh, presidentskandidaat Romney. Gaan ze verder nog iets doen? Nee, nou ja, waarschijnlijk dus niet. Ik bedoel, um, uh, op dit moment de vlag buiten uh, boven het Witte Huis... hangt al uh, half stok. Obama is gelijk teruggegaan naar, uh, naar Washington. Romney hield een mooie toespraak... ...voor de Amerikaanse vlag allemaal erg sereens ze vliegen elkaar vandaag eventjes niet, uh, niet in de haren. Maar de woordvoerder van Obama heeft ook al gezegd dat er geen nieuwe maatregelen te verwachten zijn. Nogmaals, het recht op wapens staat gewoon in de grondwet. Alleen, je moet wel zorgen dat degenen die geen wapen mogen hebben, dat die er ook geen krijgen. Dat, dan moet je denken aan achtergrondchecks van mensen, uh, zijn ze psychisch allemaal in orde. Daar moet het misschien wat strenger, maar een echte discussie... waar bijvoorbeeld burgemeester Bloomberg van New York al jaren toe oproept... ja, die echte discussie, ik denk niet dat die erna vandaag in één keer welkomt. Duidelijk. Elke bos van Roosentaal vanuit Denver, dank je voor nu. Cuba stond 4-0 voor tegen het Nederlandse honkbalteam. En die is er in die stand iets veranderd? Nee, helaas niet. Nou, nu dan misschien. De coach van Nederland heeft uh, nog wat heel gewisseld en onder andere Bastion gebracht. En eindelijk, en dat heeft vijf innings geduurd, heeft Nederland weer een honkslag en een honkloper tegen die uitstekende cubaanse werper. Het staat nog altijd 4-0. We zitten in de tweede helft van de inning, Dus de tijd begint uh, te dringen. Maar het wordt met veel uh, gejuich altijd onthaald als er een uh, honkslag wordt gegeven. Dat hoor je misschien ook de achtergrond. Het publiek blijft optimistisch. Ik ben uh, iets pessimistischer, want dit Cuba heeft heel duidelijk vanavond laten zien dat zij toch eigenlijk wel het beste amateur hongballand ter wereld zijn. En uh, staan ook niet voor niets met 4-0. En dat is verdiend voor tegen Oranje. Verslaggevers, ter plekke: analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. In Kingston, zo heet het nummer van Lou en de Hollywood Bananas uit 1979. Ja, we hebben er al even gehoord. Uh, Samira El Kandushi is hier, journalist, programma-maakster, columnist. en presenteert dit jaar het Ramadan journaal Eindigen jullie ook met het weer trouwens? Sorry? Eindigen jullie ook met het weer? Waar? Oh, met, bij de Ramadan-journaal. Ja. <laughs> Waar? Maar hier. Nee, we eindigen niet met het weer. Nee, dat, nee. Is, dat is dan toch weer niet. Uh, je eerste Ramadan-dag zit er uh, bijna op. Ja. Kan je kort beschrijven hoe die dan uitziet? Hoe is die begonnen en hoe gaat die eindigen? Uh, de eerste Ramadan-dag, ja, ik voel me wel een beetje duf. Maar ja, ik sta er gewoon met, uh, zeg maar met 100% achter, dus ik... Uh, Even de praktijk. Hoe laat stond yeah. je op? Oh, sorry. Hoe laat stond ik op? Ja, vannacht stond ik op. Om, uh, even kijken. Half drie, denk ik. Ging ik even wat eten, ging ik in mijn koelkast kijken. Maar ja, goed, natuurlijk, als Marokkaanse carrière, vooral had ik geen volle koelkast. Ik had geen tijd om boodschappen te doen. Surf dus toen uh, ging ik even kijken wat mijn huisgenoten nog had liggen. Toen zag ik wat broccoli en zo liggen. Die heb ik midden in de nacht naar binnen gewerkt. Maar die, ma maar die is ook aan de robber dan? Of, of nee, maar deze gemaakt? Hollandse huisgenoten. Nee, die doet niet mee. Dus ook niet voor dagje hoor. Die wil je dat niet meemaken. Om half drie maak je die wakker. Je mag even je bloemkool uit de IJskast halen. Ja, dat mocht van haar. Ik zei tegen, ik heb niks in huis. Mag ik je broccoli? Opeen heb ik met broccoli gegeten. Een boterhammetje nog ergens. Gevonden en uh, toen heb ik mijn gebed gedaan. Toen ben ik uh, probeerde ik in slaap te vallen, maar dat lukte niet echt. Dat heb ik tussen de middag ergens uh, uh, ingehaald. Heb ik even een hazentukkie gedaan, maar ik moest even kracht opdoen. Ja. ja, maar voor de rest, ja, gewoon naar de winkelcentrum, gewoon hetzelfde, maar dan op een lege maag. Ja, ja. Dus je ma kan niet altijd alles hebben wat je wil. hè? dat kan wel. Nee, dat kan niet. Niet altijd. Maar in zo'n winkelcentrum, ja. dan ruik je die geuren van al die lekkere ja. dingen. Dat moet ja. ook erg zijn. Dus jezelf kwellen. Ja, nee, ik, ik, maak, ik zie het echt als mezelf gewoon een maand lang trainen en mijn discipline. Uh, aan mijn discipline werken. En, en uh, ja, het is gewoon uh, ja, onthouding van, van heel veel dingen. Kijk, het is niet alleen maar je mag niet eten. Hè. Je moet ook zeg maar. Het is ook zeg maar. Um, controle krijgen over je emoties. Dus niet snel bang boos worden. Uh, jullie zitten mij echt zo aan te kijken. Want wat zegt ze Nee, Ik zit gewoon ja, maar, gefascineerd. Bij ja, te luisteren. Dit is, weet je dit is niet alleen maar. Dit, dit houdt niet alleen maar op bij dat eten en dat drinken. Het is ook con, con, echt controle krijgen over jezelf. Kijk, er gaat zoveel tijd in om zo even een bakje koffie doen. Zullen we samen lunchen? Zullen we even gezellig met elkaar gaan dineren? Dat zit er nu allemaal niet in. Ik ben helemaal op mezelf aangewezen en, en op contact. Uh, uh, met mijn schepper. Ik weet niet of iedereen hier uh -huh. iets met uh, spiritualiteit heeft. Maar ik ben heel spiritueel. Dus ja, in deze dagen... Ja, werk ik daar wat meer aan dan wanneer ik eet. Uh. Komt het, komt het ook in de aandacht? Snap je jullie het? Ja, ja, ja. Hebben jullie zoiets ja, wat zegt? Die malle nee, theedoek nee, die nee, daar tegenover ons Die malle theedoek? Malle theedoek <laughs> malle ja. Teedoek, ja. Dat wil je ons geen woorden in de mond hebben. Oh, okay. Malle theedoek. Okay. <hij> maar, nee. maar komt dat dan in de plaats van al die andere dingen? Die spiritualiteit? Is dat de tijd die je normaal kwijt bent met eten, met seks, met weet ik veel wat? Dat mag allemaal niet. En dan in de plaats daarvan ga je contact zoeken met het hogere? Kijk, dat doe ik altijd wel. Maar in deze maand meer, ja omdat je dan meer tijd hebt? Nee, dat niet zozeer. Ik bedoel, ik ben gewoon een moslim en uh, deze maand is de ramadan. Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Met z'n allen koken, s'avonds met z'n allen eten. Het is wat kerst eigenlijk is voor veel Hollanders. Dat familiegevoel, uh, bij elkaar komen, harmonie, liefde. En, en ja, de hele dag dan niet hebben gegeten, ja. Maar wel weer op tijd mijn gebeden verrichten, hè, mediteren... Met mezelf bezig zijn. Ja, maar je haalt ja. alleen de romantische dingen, haal je nu naar voren. Ja, en die knorrende maag, die hoort er dan bij, ja. Ja, maar het is meer dan een knorrende maag, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Maar waarom? Je eet toch s'nachts? dus toch niet meer dan ik. Je, nee, nee, je nee, verandert niet. toch is gewoon is niet, je tijd. Ja, het is niet dat drinken. ik uithonger ja, of zo. Ja, ja, dat vind ik wel. Drinken, dat het, vind ik het eerste. Ja, het ja. Niet. Eten kan ja maar dat zie je moet je ook tegen de kinderen in Afrika zeggen en heel veel andere mensen op de wereld die, die niet altijd uh, beschikking hebben tot drink. Kijk, wij leven natuurlijk hier in enorme luxe. Ja, ja, ja, ja, ja Maar dan nog echt ook geen. Je zit spaat. gewoon te drinken waar ze bij zit nu. Hè? Ja, dat snap je. Hè? Dat je ja. gewoon nog ja. even lekker. je vind Maar ja, dat maakt niks uit. Ik bedoel, ik kies ervoor om hier mijn allereerste Ramadan Dag met jullie uh, te, te beleven en te delen, en dat daar heb ik zelf voor gekozen. Ik bedoel, ik, ik werk en leef in Nederland. En uh, dat hier eten de mensen gewoon overdag. Dus dan moet ik ook niet gaan zeuren... als iemand tegenover mij lekker een kopje thee met een beetje honing drinkt. Zie je ja, toch een beetje jaloers naar me kijken. Ja, dan verdieper die, die honing. Nee, nee, nee, half, half uurtje, half uurtje. Neem, neem ik een maar, chocomelk uh, voor je neus. Maar ik verlang dadelijk al naar jouw ja, koekjes. Die hoef ik niet te hebben, maar ik ben blij dat ze binnenkomen. Ik zal gaan smullen hoor, dan, voor uh, je neus. Samira, nog heel even. Je, aan. Ja, je, zegt, je zegt van, uh, het is van huis uit uh, is me dit uh, geleerd. Ja. Um, wanneer kwam echt bij jou in het hoofd uh, dat je erover ging nadenken? Van, of is dat gewoon vanzelf gegaan? Heb je nooit bezig of wat ben ik eigenlijk aan het doen? Oh jawel, die fase heb ik zeker wel gehad hoor. Dat ik uh, bewust uh, ging nadenken over... Kijk, ik heb het natuurlijk met de paplepel meegekregen. Maar ik heb natuurlijk ook Marokkaanse vriendinnen... die ermee gestopt zijn met de Ramadan. Die het niet, die het niet meer zo ervaren. Ik heb ook ja, mensen in mijn vriendenkring die helemaal van het geloven zijn afgevallen tussen aanhalingstekens. Heb je ook wel eens overgeslagen? Wat zeg je? Heb je ook wel eens overgeslagen? Nee, ik heb nooit overgeslagen, maar goed, kijk, ik kijk ik heb er wel goed over nagedacht. Ik sta achter het idee van, van de Ramadan van dat je niet altijd dat je controle moet krijgen over jezelf. Eigenlijk train je discipline een maand lang. En overal op de op de wereld zijn mensen die ook geen beschikking hebben tot eten, drinken en ja, ik, ik zie het gewoon echt als een training van een maand. Dan moeten jullie toch als sportmensen van alles over weten? Ja. En Krol? Ja, ja ik, ik ben zo verschrikkelijk nieuwsgierig... van de mensen die hier in Nederland wonen... en die daar aan de ramadan doen. Heb jij het idee dat er meer vrouwen zich aan de regels houden? Of houden mannen en vrouwen zich gelijkelijk aan die regels? Gelijkelijk. Wat, wat ik denk, hoor. Het is dus niet dat uh, de vrouwen zich meer aan de regels houden dan de mannen, denk ik. Nee, hoor. Dat, die tijd is echt voorbij. Ook bij dat Muslims. was wel zo. Ik denk het wel. Ik denk dat vroeger die mannen... misschien van mijn vaders generatie vroeger nog wel wat konden sjoemelen... En dat die vrouwen dan dat, ja, de meer aan de regels hielden. Maar dat, dat is nu ook voorbij. Waarom was dat vroeger dan? Dat die mannen dat, dat die af en toe met hun vinger mannen in de, de koelkast... Eh, dat mannen gewoon zo zijn. Ja, precies. <laughs> oh, zeg maar, dus maar, maar nu dus ja, niet meer. Wat zeg je? Ik weet dat natuurlijk niet. Maar soms hoor je wel eens van die wilde verhalen van de gastarbeiders. Dat toen ze net in Nederland kwamen... dat ze gewoon best wel een wild leven leiden. En dat ze ook niet... Ja, omdat hun gezinnen nog niet hier waren. Ja, precies. Oh, ja, ja. Omdat ze de bloemetjes gewoon lekker buiten aan het zetten. Ze moesten bij. zich aanpassen op hun, op hun manieren, misschien wel. Mm. Ja, misschien. Dus kregen ze die eten, en toen gingen ze helemaal los. Ja, maar aan. trouwens, ik heb ook een keer een ramadan meegemaakt in Marokko. Toen moest ik daar een documentaire maken. En toen uh, ja, zat ik vooral in die elite laag uh, te interviewen. En toen viel het me op dat heel veel Marokkanen in Marokko niet meededen. En toen waren ze helemaal stom verbaasd... dat ik als Marokkaanse moderne vrouw, opgegroeid en geboren in het Westen... Meedeed aan de Ramadan. Dus die vrouwen in Marokko gingen met mij de discussie aan. En, en hoe, hoe voel jij je dan? Want, ik had echt zoiets van: dit, dit, dit, moet, dit moet toch niet gekker worden? De Hollanders in Nederland die accepteren dat ik meevast. Da en de Marokkaanse vrouwen die zijn me hier aan het aanvallen. Ja, maar dacht je ook niet van: ik ben, ik ben wel gek dat ik zit te vast? Zelfs in Marokko doen ze het niet. Nee, maar dat, nee, nee, nee, zo dacht ik niet. Nee hoor, nee. Ja, het, is wel, het zou wel een logische gedachte zijn. Ja. Wat? Nou, als je, dat, als je daarmee geconfronteerd wordt, is er in ieder geval een gedachte dat je nee. nadenkt van hé, hey, ja, nee, dat verandert er iets in die, mijn maatschappij. Dat bijvoorbeeld. Waar, dat waren van die vrouwen die, die beter Frans spraken dan Arabisch. En ik zag hmm. dat ook weer als een soort van, ja sorry dat ik het zeg, een stukje verwestering. En dat zij meer mee, meer, meer mee waren gegaan in de, in de gedachten van de, de Fransen die daar uh, natuurlijk een uh, hele dikke sterren op Marokko hebben gedrukt. Is er op de Marokkaanse televisie ook zoiets als een ramadan journaal? Ja, daar wordt elke dag uitgebreid wel ja, uh, aandacht aan, aan besteed. Maar echt, echt zoiets wat jullie doen? Uh, nou ja, goed. Kijk, met de Ramadan is er gewoon... Oh, er is elke avond een ramadan soap bijvoorbeeld. Die wordt alleen uitgezonden in de Ramadan. Zoals een een speciale ramadan soap. soop Ja, dat, dat komt trouwens ook in het Ramadan-journaal. Uh, een van onze verslaggevers gaat uh, met die... Art, uh, met die uh, uh, acteurs uh, praten. Maar dat is een speciale soap. En dan ga je na het eten, of misschien wel de vorm... want na het eten is wel heel laat dit jaar. Ik weet niet oh, precies you? hoe laat het wordt uitgezonden dit jaar. Met z'n allen uh, die soap kijken. Huh? Ja, Ramadan huh? ja, soap. Zo. Uh... Net zoals wij hier met de kerst altijd... de South of music op televisie kijken. Ja. En... Maar dan is er speciale soap. Het is meer Nederlands ja. dan ik. Heel wat kerstdagen geleden. Zo kerst vader vader vader. Ja. <laughs> <laughs> Mooi, hè? Zo hier, je wordt ja. een beetje lichter in ja, je hoofd. Ja, ja, te... ja, ja, maar nog ja, één vraag. Dat, niet drinken vind ik moeilijk te begrijpen. Ik heb weleens ja. uh, detoxen gedaan, zeg maar. Dan moet je ook tien dagen niet eten. En dat is zwaar. En ik zag overal van die worsten voorbij. wandelen in broodjes. En echt overal waar ik binnen was voor een tv-programma. Overal waar ik binnenkwam, zag ik net ja. de crew eten. En zo was echt vreselijk. Maar ook echt pas na vijf dagen. Maar niet drinken. Dat is een Maar ik snap ook niet de zin. Want dat is yes. toch heel ongezond om een dag niet ja, te drinken. Ja, dat, dat hoor je dus altijd. Ja. Ik, ik zie dat niet zo. Ik ervaar dat echt niet zo. Ja, ik, ik denk gewoon. Ik denk gewoon. Nou ja, goed. Ik heb een grote fantasie. En ik, stel dat er een dag komt dat er niet meer automatisch water uit onze kranen komt. Dat, wij, dat er geen drinken tot on, Weet je wel, dat, dat er gewoon geen drinken is. Dat kan toch? Ja, er zijn wel meer dingen die op kunnen gaan die heel slecht voor ons zullen zijn. Maar die ga ik niet allemaal proberen. Nee, maar goed. Het is niet vanzelfsprekend dat er altijd drinken is voor ons. Ik denk, daar word ik op gewezen. Dat is de reden. Dat, dat is voor doet. mij de reden mm -mm. dat ik het doe. Het okay. is ja, dus echt een enorme luxe dat wij drinken. Absoluut, ja. Dat heeft niet iedereen. Nee, nee, nee. En dat ben ik nu aan ja, dat, daar oefen ik mee. Okay. Ik begrijp het natuurlijk, is het ja. niet goed. Hè. Ik, ik, als het geen ramadan is, denk ik wel drie, la, drie liter water op een dag. Dan ja. weet ik dat dat hartstikke gezond is. Maar nu een maand lang niet overdag. Mocht ja. er uh, vragen zijn in het land, dan uh, kunt u die voorleggen via de mail: Sportzomerradio 1.nl. Of anders via Twitter met de hashtag R1 Sportzomer.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 Ship will carry on, barley safe to the shore. Oh. Oh. Oh. There's an old voice in my head that's holding me back.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 to show, don't listen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 Ship will carry our party safe to shore. Though the truth may vary this, ship will carry our party safe to shore. Monsters of Man, ik heb dat muziekje ergens van. Van de Sportzomer. Ach, dat is het. En Little Talks. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer, de Tour vandaag. Henk 18 de etappe in de Tour ging over ruim 222 kilometer. Vier kleine bergjes erin, drie van de vierde, één van de derde categorie... en Mark Cavendish rit, Dat hij net voor de streep twee overgebleven vluchters terugpakte, uh, Henk. Ja, een waanzinnige sprint hè, van Cavendish. Ja, prachtig om te zien, ja. ja. Had je ooit wel eens zoiets gezien? Nou, we hebben wel meer uh, dat soort uh, raketuitspattingen zien doen. Maar nu ging hij wel heel vroeg aan. Ja, door geen andere keus. Het was gewoon het moment, hij is goed op snelheid. Ja, ik, ik vind het nog steeds een heel knap staaltje wat die, uh, die Boorzoen Hagen allemaal voor werk verzet. Want hij is natuurlijk wel uh, in de kopgroep mee. Hij laat zich als uh, een van de eerste inlopen. Want Fino demarreert nog. Uh, maar ze hadden een afspraak. En dat was de afspraak, uh, we gaan in de laatste zoveel kilometer voor, uh, voor Kevin dus rijden, wanneer hij er nou bij zit. En hij laat zich inlopen en hij gaat niet meer voor het spelletje van of hij nog eventueel ervoor kan blijven rijden. Ja. En dat zijn weer die stallorders En als je dan ook ziet dat Wikkens uh, euh, nog even een tempo gaat rijden en hij neemt het dan over. Ja, en als uh, Hagen dan eigenlijk niet meer snelheid kan maken, ja, dan moet hij op 600 meter moet hij al aangaan. Ja, en dat is. Uh, ja. Hij heeft natuurlijk wel een geweldige springplank met de groepje dat, wat er nog voorheen. Voor. Is, waar, uh, Sanchez in zat. Dus dat was wel, uh, wel mooi, ja. Ja, dat hebben ze bij Sky allemaal wel prima voor elkaar. Ze, ze, ze, ze knuffelden elkaar ook uh, naar Van Hagen en Kevin Nish. Uh, je noemde de naam al van uh, Luis Leon Sanchez. Uh, ja, de Rabo-ploeg uh, reed uiteindelijk wel mee om het gat met de koplopers te dichten... om de kaart Sanchez uh, uit te spelen. Nou, dat lukte bijna. Is, is dit hoe Rabo moet rijden? Ja, natuurlijk. Als je niet mee zit, dan heb je geen kans om te winnen. En dan zal alles bij elkaar blijven in de sprint. Maar ja, ze hadden dat nooit, ze hadden dat laten lopen. Van alle, alle ploegen hadden, hadden uh, tenminste de belangrijkste ploegen hadden maar mee. Ze het boven zo'n was mee. Dus uh, ja, Sky gaat niet rijden. Dus zo slim waren ze ook allemaal wel. Ja, en dan zie je dat al die ploegen die niemand mee hadden en nog geen etappe hebben gewonnen, daar waren de eerste ploegen die gingen rijden. Quickstep, Uskertel, Soujas, Soujas, AGDR, die gingen, die gingen rijden. Ja, die gebruiken dan een paar mannen helemaal op, want het was nogal een kopgroep. En dan zie je dat op 60 kilometer Rabo zich er ook mee gaat bemoeien. En het, dat vind ik heel goed dat ze dat doen. Want uh, als het ingelopen wordt, dan heb je weer een kans om mee te spelen. En met een goede Sanchez, je, je ziet het hoever, hoever dat het bijna... Het, het liep ook bijna al goed af. Ja, hoe had hij het anders kunnen doen, of beter? Nou... Nah. Uh, dat is poker op het laatst. En uh, ja, hij had niet in de gaten natuurlijk dat, uh, dat die Kevin dus als een raket eruit kwam. Maar ja, dan, dan was hij misschien tweede geworden. En ja, en hij sprint ook niet echt meer door. Dus hij had tweede kunnen worden. Maar ja, of je nou tweede wordt of vierde, dat, dat, ja, dat maakt ook niet meer uit. Je bent gewoon teleurgesteld dat het net niet lukt. Maar de inzet en wat, wat, wat ik weer mooi vind, dat je ziet dat je mannen ziet rijden... waar ik niet eens van wist, dat ze in de Tour mee rijden. Nick Nuyens. Die hebben we de hele Tour niet gezien. Van de saxobank. Ja, maar we weten wel... waarom of die jongen niet op, aan het front reed in het begin van de Tour. Want die komt van een, van een flinke blessure terug. Maar hij rijdt de Tour. Hij rijdt zich in vorm. In ieder geval beter. En hij kan toch in de kopgroep meezitten. Wordt er op laatst dan wel afgereden. Ja, en zo zie je ook mannen die dus... Uh, in de eerste week uh, ook slecht terecht zijn gekomen. En ja, zich er toch doorheen zetten en trekken in een bus gaan zitten wanneer het echt niet nodig is dan valt niks te halen dan zetten ze zich daar waar ze redelijk tot goed kunnen herstellen en komen met betere binnen de tour uit dan als ze erin gingen ja. dat en dat die... is weer een denkertje ja ja ik, ik, ik begrijp wat je bedoelt met het ook okay. op, op de spelen zeg over over mensen die slecht terecht uh, kwamen Philippe Gilbert uh, die reed uh, tegen een hond aan ja een hond die uh, die wordt losgelaten of die hebben ze niet aangelijnd, ja. En die, uh, die vliegt een peloton in. Ik heb het niet gezien, ik heb het alleen gehoord. Er zijn wat foto's van. Hij heeft, die, heeft de hele familie uitgevoeterd... van wie die hond was, opa. En, uh... Ja, maar daar, daar snap ik ook wel, daar is de adrenaline. En ja. jij ligt daar. En uh, Is en dat te alleen... voorkomen, Henk, zoiets, zo'n ongeluk? Hond <lacht> ja. vast. Ja, ja, dat is het enige. <lacht> maar, maar het <lacht> gebeurt nog wel eens. En in het verleden uh, is het ook gebeurd ook met zwerfhonden. Dat kan natuurlijk ook, die helemaal geen baasje hebben. Maar dat komt bijna niet voor, zijn de mensen die aan de kant staan. Maar ja, zo hebben we de berg ook uh, taferelen gezien. Wat ik zeg, ja, dat hoort hier eigenlijk helemaal niet thuis. Maar ja, ze worden steeds gekker. En dat wordt toch eens tijd. dat zou, Daar ook een oplossing voor gezocht worden. Waar, wordt. waar zouden ze dan naar moeten denken? Nou, ik weet dat er in Frankrijk enorm veel politieagenten... om er zoveel meer te staan op een berg. En wanneer die echt optreden... ja, zo op zijn Frans, gewoon opsluiten, hè, oppakken. <laughs> Ja. En zo zou het eigenlijk moeten. Normaal doen ze dat ook, hoor. want ze zijn uh, ja, heel strikt. Maar ja, achter de rug om. Ja, ik, ik, ik ben eens ooit uh, als supporter met mijn vrouw een keer naar de tour geweest met de fiets. En toen hebben we ook trucken uit moeten halen. En dan weet ik wel, als je die politieagent voorbij bent... en uh, 200 of 100 meter verder spring je er gauw weer op en dan rij je weer verder zodat je er weer in komt. Dus ze staan iets wat te ver uit elkaar. Dus ik zou zeggen, er moeten meer politieagenten dan op die bergen staan. En dan de boel aanpakken. Want dit wordt gewoon te gek. Ja, al die, al die toeschouwers die vlag. Ja, mee, maar ook weer gisteren met een vlag. Ja, precies. Ook weer iemand met een vlag. Die, die, die Kevin is weer, uh, weer, weer, weer schadeberokkend. Hij heeft er gelukkig geen, uh, geen letsel aan overgehouden. Maar ja, hij was toch wel weer uh, behoorlijk ontgoocheld na de koers. Henk, nog, even kort, uh, nog even kort over morgen, dan is die tijdrit, hè, daar keken we eigenlijk allemaal naar uit. Dat zou het moeten worden, 53,5 kilometer, lekker lang, maar de spanning is er toch wel vanaf nu. Is het nog een leuk morgen, zo'n tijdrit? Nou, ik hoop dat Wiggens nog één keer echt rijles geeft. En dat hij oh. toch weer wat criticasters de mond snoert. Want uh, ja, het is natuurlijk niet leuk zoals Vloem gisteren met Wiggens omging... En dan kan hij me op één manier rechtzetten... dat hij echt toont dat hij in de tijdrit toch wel de man is. En dat hoop ik oprecht dat het ook gebeurt. Dat, zal, dat, dat gun ik Wiggins enorm. En dan voegt hij nog wat glans toe aan zijn toerzegen. Ja, we, we onderschatten dit. Hè? Want, want Ik heb het al eerder geloof ik een keer gemeld. Wanneer Vroem dus in de positie is als Wiggins... dat een hele ploeg voor jou rijdt... om jou te helpen om die toeroverwinning binnen te halen... dat is zoveel druk op je schouders... En Vroom, die rijdt de hele drie weken in de Luuten mee. Die heeft alleen maar wat te winnen en niks te verliezen. Dat is heel iets anders. Als je met dit soort uh, uh, spanningen om kunt gaan, ja, dat, dat, dat is nog voor weinigen weggelegd. Dus we gaan in de toekomst nog kijken hoe, hoe, hoe Vroom daarmee omgaat. Want hij komt ook nog een keer in die positie. Ja, nou voorlopig letten we morgen in ieder geval uh, eerst nog op, uh, op Wiggins. Uh, we gaan het zien. We spreken je morgen weer, Henk Lubberding. Dank je wel. Oké, okay. iets over half tien. Jeroen Tjapkama met de NOS. de NOS Headlines. De verdachte van de schietpartij en de bioscoop uit Denver had geen crimineel verleden. De 24-jarige James Holmes heeft vorig jaar een bekeuring gekregen voor te hard rijden. En dat was zijn enige contact met de politie tot vandaag. Zo is op een persconferentie in Denver bekendgemaakt. Bij de schietpartij vielen twaalf doden. Bij de scheepsram voor de kust van het Afrikaanse eiland Zanzibar blijken twee Nederlanders te zijn omgekomen. Het is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een echtpaar van middelbare leeftijd. De veerboot zonk afgelopen woensdag door de harde wind en hoge golven. 150 van de 280 opvarenden konden worden gered, onder wie vijf Nederlanders. Een Amerikaanse man heeft bekend dat hij met modelvliegtuigen aanslagen wilde plegen op het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Capitool in Washington. De man had al een modelvliegtuig aangeschaft en werd opgepakt toen hij FBI-agenten om explosieven en vuurwapens vroeg. De man had levenslang kunnen krijgen, maar omdat hij heeft bekend kreeg hij 17 jaar cel.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 Margit Eero praat zometeen over een opmerkelijk kookboek en over de Spelen. En Henk Krol is er ook nog steeds, net als... ramadan journaalpresentatrice Samira El Kandouzi. En we hebben aandacht voor de opmerkelijke afzeggingen voor het Olympisch Tennis-toernooi. Eerst naar het honkbal in Haarlem en die Nederland tegen Cuba. Laatste slagbeurt voor Nederland. En nu moet het er maar gebeuren. Er vindt Nederland 4-0, sorry, achter. En uh, er moeten klein wonden gebeuren, wil Nederland deze wedstrijd winnen. Mocht dat niet gebeuren, dan spelen ze morgen om een finale plaats tegen Puerto Rico. Morgenavond in hetzelfde stadion waarschijnlijk weer uitverkocht. En Puerto Rico is een van de hele sterke ploegen. Maar dat is Cuba ook. En Cuba heeft een nieuwe werper ingezet. Maar die begon met wijd in de laatste slagbeurt voor Nederland. Dus het eerste onk is bezet. Er kan natuurlijk nog wel wat gebeuren. Maar dan moet er een heel klein wondertje gebeuren. Nederland staat achter in de laatste slagbeurt met 4-0 tegen Cuba. Goed, inmiddels uh, aangeschoven Mark Brasser, tenniscommentator. Uh, Mark, goedenavond. Goedenavond. Nadal gaan we niet zien. Uh, Gilmont Fies gaan we niet zien op het Olympisch uh, tennistoernooi. Het wordt uh, steeds uh, makkelijker voor ons eigenlijk. Uh... Tja... Ja. dat zou je wel zeggen. Ja, ja nee, we hebben er maar één, hè? Robin Hazen. Ja. Nee, dat. ja, dat, uh... okay. nee, goed. Ja, jammer natuurlijk, Nadal. Ik bedoel, je wilt toch dat de titelverdediger er is. En, en, en die is er niet. En Moffies is, is, is ook gewoon een aardelating. Maar waarom zijn top, ze er? Niet? Van Frankrijk. Ja, blessures. Het, dat is het, het, het bekende verhaal natuurlijk in het tennis. Het seizoen is lang, de sport is zwaar. Uh, kijk, tennis is natuurlijk uh, buiten een, een sport die. Op zoveel verschillende ondergronden, in zoveel verschillende tijdzones, onder zoveel wisselende omstandigheden wordt gespeeld. Het is natuurlijk ook een sport waarbij je je hele lichaam gebruikt. Je kan blessures krijgen aan je enkel, je elleboog, je schouder, je armen, je buik, je rug. Alles gebruik je bijna in het tennis. Dus dat je een blessure krijgt, ja, dat is, dat, dat, die kans is gewoon heel erg groot. Maar waarom hadden ze Wimbledon dan niet iets verplaatst? Of ja, ja, maar dat kan niet, zo zomaar, je kan, niet, je kan niet zomaar eventjes een hele kalender. Uh, ja, van de van de Wimbledon gaat nu uh, verplaatst worden. In ieder geval 2015 wordt Wimbledon en verplaatst. Uh, die gaat een week naar achter. En dat betekent dus dat er meer ruimte komt tussen Roland Garros en Wimbledon in. Want daar hadden de spelers nu maar twee weken... om zeg maar, van het ene Grand Slam toernooi naar het andere Grand Slam toernooi te gaan. Nou, met ingang van 2015 is er iets meer ruimte tussen een week extra is daarin. Maar goed, een, een hele kalender eventjes uh, zomaar overhoop. Daar zitten zoveel belangen aan en zoveel uh, rechten. En vooral in, in Amerika dingen die daar... waardoor de kalender grotendeels bepaald, bepaald wordt. Dus dat is, dat is uh, niet makkelijk. Ja, hoe gaat het eigenlijk nu bij, bij de spelers? Wordt er gewoon gelood? Ja, 16 dat, uh... spelers, schema van vier. 64, 60, 16 spelers worden ingelood, en, en de rest wordt daar, of die, die worden geplaatst, en de rest wordt, daar, wordt daarbij gelood. Ja, dat is de gebruikelijke manier. Ja. En, en valt we, er nu een gat als die Monfies afzicht? Nee, hij wordt, hij wordt vervangen, zeg maar, door zijn landgenoot Benneto. En dat is dan wel Julien Benneto. En dat is dan wel weer aardig, omdat die, uh, misschien weten jullie dat nog een paar weken geleden, op Wimbledon een geweldige wedstrijd speelde tegen Federer... waarin hij twee sets uh, tegen nul voor stond tegen Federer. twee ja. punten verwijderd was van de overwinning. Dus misschien dat die twee elkaar weer tegen gaan komen dit jaar. Dat zou zomaar kunnen. Ja. En dan uh, Robin Haarzen. Heb uh... jij... Durf je te speculeren? Nee, nee. Ik, nee. Ik bedoel, als je naar de grote tennistoernooien kijkt, natuurlijk de laatste jaren... dan zijn het de vier die de dienst uitmaken. Nou, één van die vier is er dan uh, niet bij, Nadal. De andere drie zijn er wel, Djokovic, Federer en, uh, en Andy Murray. Want die moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Maar ja, om dan maar even te denken dat, dat, dat Haas inderdaad die plaats over gaat nemen... Uh, nee, dat niet. Haas doet het wel altijd goed op Wimbledon. Hij heeft daar goede wedstrijden gespeeld. Een keer een vijf zetter tegen Hewitt, een keer een vijf zetter tegen Nadal. Dit jaar vier sets tegen Del Potro. Dus Hij speelt daar altijd goed, dat neemt hij ook mee. Met dat gevoel gaat hij in ieder geval naar Wimbledon toe. Dat hij weet dat hij daar goed kan spelen. En dat hij daar uh, altijd eigenlijk goed speelt. om nou te verwachten dat hij olympisch kampioen gaat worden... of in de medailles gaat vallen? Nee, nou, dat, nee. dat niet. En bij de vrouwen? Ja, bij de vrouwen, het, de, daar roep het maar. Gooit maar in een hoed en trek maar een loodje. Ja, zo gaat het bij, bij het Tennis Williams, ik bedoel, alle, alle speelsters uit de top 8, top 10, top 12 van de wereld... kun je opnoemen, Serena Williams. Ja, natuurlijk, eh, na die overwinning op Wimbledon, eh, favorieten. Maar goed, Sharapova, Asarenka, Radwanska, Kerber. Eh, het, het, het kan allemaal. Ja. Het uh, Olympisch vuur is in Londen aangekomen. Ja. Vanavond. Uh, begint het te kriebelen? Het uh, begint wel te kriebelen, ja. Bij jou ook? Ja, bij mij ook. Ja, jammer dat Nadal, ik bedoel dat vind ik een enorme, enorme aardelating. Ja. Ik, ik verheug me op het, op het Olympisch uh, tennistoernooi, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Uh, hoewel het tennis de laatste jaren natuurlijk wel wat voorspelbaar is geworden. Bij de mannen ook, zeg maar, uh, uh, zijn dit toch wedstrijden en toernooien. De grote toernooien, de v Grand Slam toernooi, het Olympisch toernooi het het toernooi Waarin de vier elkaar wel, wel zo uh, bekampen en zo opstuwen naar, naar niveaus, dat, ja, dat is, uh, dat is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 de mensen zijn stuk en er is maar één kroeg Als ik naar mijn hotel loop na een donkere dag Dan voel ik mijn huis sleutel diep in mijn zak En ik loop hier alleen in een te stille stad Ik heb eigenlijk nooit last van gehad, Maar de mensen, ze slapen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 De maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar daarom. Margitje. Nee, Gusje, er... Nee, Margitje, dit vind jij wel lekker geplateerd? <laughs> nou ja, normaal eigenlijk niet. Nederlandse, ook... maar die, ja, sorry, we hadden even. Dat ik ook een soort van. We hadden dezelfde kleur aan. Ja, en dat je je was ook weer zijn kleur gedaan. en zo. Ja. Nee, even solidair gewoon. Um, en bedekt. Meer ja. bedekt het allemaal. Ik <laughs> zal het er ook even bij zeggen. Uh, nee, ik vind het een leuk plaatje. Ik ben Brabant, zie jij toch ook? Ja, nou, een Brabant deur. Ja. Ja, ja, ja, ik zie ja. het Braband, verschil. He? Ja. Ik hoor je stem ook. En ja, als je is, Brabantse. Wat zei je? Nationaliteit, dus Brabantse... Ja, dat zit je in je paspoort. Ja, ja precies. Ja. Ah. Niet nee ja. uh, <laughs> Mag ik nog even wat uh, Samir voorleggen? Wat is een vraag wat eigenlijk het zwaarste moment... heeft iemand dat via Twitter uh, gevraagd... wat het eigenlijk het zwaarste moment is in de Ramadan. Begin, eind of halverwege? Eind. Eind? Ja. Ja. ja, de laatste loodjes. Die zijn altijd het zwaarst. Ook in de Ramadan. Met de Ramadan bedoel ik, ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja. Mag zo eten, hè? Nog vijf minuten. Ja, ja vijf minuutjes. Ja. Dan wordt het uh, geregeld. Uh, ja, ook ook, uh, even wakker blijven. <laughs> ja, ja nou, dat waren, waren eigenlijk de meest uh, vragen. de vragen. Eigenlijk uh, wordt driftig over getwitterd. Dus als er meer binnenkomt met de hashtag R1 Sportzomer, dan uh, bent u van harte welkom. Mooi ja. moment om over een kookboek te gaan praten. Ja, <laughs> ja, ja, of, ja over, uh, moeten we nog drie minuten wachten? Dat is leuk. <laughs> ja, ja. ja dat kan nou oh, ik niet niet nee, Wat nee? ik ook al wilde ja. weten, Margie, zijn, zijn, zijn uh, sporters, hebben jullie sporters op, uh, op de Spelen gezien die aan de Ramadan doen? Nee. Maar die zijn er ongetwijfeld. Het Amerikaanse kan... voetbalteam. Ja, wel het voetbalteam. Ik zou dan wel net die dag die wedstrijd graag tegen hun spelen. Ik neem aan dat je dan. Ja, oh, oh. Nee, <laughs> dat is een Lijkt me dat. Ja, je wil winnen. Hoor. Je bent op te spelen om uh, te winnen. Dus als je dan. Nou, tegenstanders allemaal niet eet... Dat het is mooi meegenomen. Ja. Nee, ja snap dat ik niet. Zo. Ik snap niet dat je dan vier jaar voor iets kan trainen. En dan denk ja, het valt net lastig. Echt? Ja. Denk je echt dat mensen gewoon. Ja, Kun je uitstel gewoon... krijgen? Tuurlijk wel. Ja, ja weet je. Je kan natuurlijk altijd later inhalen. Maar ik bedoel, stel nou dat ik in mijn hockey team, ja. waar er meestal elf spelen... er acht aan de ramadan doen, dan voel ik me genaaid. Ik heb ook vier jaar hard getraind. Dan dan denk ik, ik begin dan even een weekje later. Of mag dat niet? Ik bedoel, is dat oneerbiedig vanuit je geloof? Nee, ik denk wel, stel dat je bijvoorbeeld inderdaad dat je dat overkomt... dat mm -hmm. je heel lang hebt getraind en dat net ramadan in die tijd uh, valt. Zoals dat, nu? Ja, ja nee, dan, dan, dan kan je ervoor kiezen om te eten en toch... Uh, uh, helemaal, ja, dan, kan je, dan kan je ervoor kiezen om te eten. Okay. Dat en kan wel, maar dan je achter, moet je het ja. later inhalen? Ja. Ja. Anders Mag je het dan ook dan eerder inhalen? Ik gewoon van, ik doe even ja, vier ja, weken dat, van dat, tevoren, dat weet, want dan heb ik nog rust. Nou, Dat gebeurt meestal niet. Meestal okay. is het pas achteraf. Maar het is ja. ook een bondscoach hè, die kan bepalen van, nou ja, het is prima. Maar dan word jij een, uh, een verzwakking voor ons team. Ja. En dan ga ik je niet meer ja. ja, dat is ook logisch. Maar dat vinden. is dan ook weer niet de bedoeling. breekt nee, ja, wet, dus dan doel... ga je eten. Ja, breekt wet ja. Sport dan is sport dan zo belangrijk, al onze in, onze winst, winst. in het geloof. Ja, ja, ja kijk, ja. als dat jouw boterham is en dat jij daardoor bijvoorbeeld jezelf niet kan onderhouden in je gezin. Dan, ja, maar als het je hobby is, want ze zijn eigenlijk amateursporters. Ja. Als het je hobby is, ja dan. Dat, dat weet ik niet. het is ja. echt voor iedereen verschillend. Ja. Ja. We gaan even naar, uh, naar Haarlem, naar die Houtkamp... en uh, die uh, ja. Nederland-Cuba afgelopen 4-0 en de Cubanen zijn er heel blij mee en dat is echt een revanchewedstrijd voor de wereldkampioenschappen van vorig jaar Cuba wint met 4-0 gaat naar de halve finale maar dan gaat Nederland ook morgenmiddag een topper Cuba tegen de Verenigde Staten dat is altijd uh, uh, pittig uh, om te zien zo'n wedstrijd en morgenavond de anderhalve finale het sterkste team van dit toernooi tot nu toe want die hebben ook van Cuba gewonnen. Puerto Rico is de tegenstander van Nederland en dan zondag de finale uh, misschien dat Nederland erin zit misschien ook niet want Puerto Rico is erg sterk Vanavond was Cuba te sterk voor Oranje. Cuba wint met 4-0. Um, uh, we zagen eerder um, uh, vanavond dat de Olympische fakkel is geland in uh, Londen. Die werd uh, neergelaten in de tower vanuit een helikopter. Uh, een welke rol heb jij nou precies gespeeld in de voorbereiding van uh, Nederlandse sporters? Uh, die rol is niet zo groot. We zijn gevraagd door Maurits Hendricks en WUS, dan uh, Bas van der Goor, R.B. Wennemars, uh, Mark Huizing, Johan Kenkaus en ik. Allemaal auto-olimpiërs. Allemaal grote namen en marge. En die, um, uh, we zijn eigenlijk gevraagd: Goh, kunnen jullie eens op een creatieve manier bekijken. wat zouden er nou vanuit jullie expertise nog puntjes op de i kunnen zetten? We hebben allemaal een paar medailles. En, en wat was er nou, wat had er beter gekund in jullie ogen? En of uh, moet er anders of in de ja. tijd? En uh, we hebben daar een paar vergaderingen aan, uh, aan gewijd. En we zijn eigenlijk met wat ideeën gekomen. En het leuke is wel. Ik had gisteren um, in het bos aan de telefoon een van die ideeën... judoka En een van die ideeën van uh, de laatste keer was... dat we eigenlijk aan 22 uh, Gauw ze gevraagd hebben... kan je opschrijven wat je eigenlijk mee zou willen geven aan iemand van nu? En dat, dat kan alles zijn. Of uh, denk eraan dat je niet de pers te woord staat... of uh, ga je niet door 86 familieleden laten uitzwaaien op zes dagen... maar denk even aan jezelf. Kan alles zijn. En um, uh, dat hebben we in, in brieven meegegeven. De laatste keer dat de sporters bij elkaar waren in het Amstelhotel. Dat was de laatste um, eigenlijk bijeenkomst die wij geregeld hadden uh, als Autolimpische Sporters. En ik had gisteren Ede Bos aan de telefoon voor een, voor een interviewtje. En toen zij zei ze: Ik moet je even één privé ding vertellen. Die brieven zijn zo gaaf. Wij gaan er elke dag twee openen. En we zitten nu op Papendal. En ik heb die van jou gelezen. En nou, Dit is echt gaaf, zei ze. En heel inspirerend. En dat vond ik mooi, want het waren van die hele kleine dingetjes... die we bedacht hadden, van wat kunnen we nou nog extra meegeven. En wat was, wat was voor jou het belangrijkste kleine dingetje... dat je ze hebt meegegeven? In, in mijn brief had ik, uh, omdat ik toen al, uh, al kunstenaar en, en zo was... had ik altijd een schetsboek. En, en ik zat later het schetsboek door te bladeren. En uh, daar zat, uh, en daar heb ik een stuk uitgescheurd, echt letterlijk. En daar heb ik met Tipex overheen gezeten. En um, mijn boodschap was daarin... Uh, schrijf alles op wat je uh, de pers zou kunnen vertellen... op het moment dat je die vraag krijgt als het mislukt is. Dus je hebt die vierde plaats of je hebt, uh, je hebt zilver, dat is ook lastig. En dan, wat ging er mis? Dat is altijd die, die eeuwige vraag. Alle antwoorden die je nu kan bedenken, die misgaan... Die moet je opschrijven. En alles als je ze opgeschreven hebt, mag je niet meer gebruiken. Dus dan, dan heb jij geen reden meer. Je hebt geen excuus meer. Het is niet dat je ruzie had in het team, of dat eigenlijk de band met de coach net uitgewerkt was: oh, ja, wie is dat tegen? Nee, we hadden echt te veel wind. Niks meer. Je moet je allemaal opschrijven. Alles wat je kan bedenken, wat een excuus is. En die mag je niet meer gebruiken. En dus, denk je er nu al over na wat er mis zou kunnen gaan. Nou, dat. Klein dingetje. En dat, ja. en dat is. Dat is uh, ze, ze moeten zelf gaan denken dat het mis kan gaan? Nee, nee, ik ben wel van de positieve <laughs> ja, gedachte, maar ik vind precies. het wel heel mooi om, om te denken wat jouw um, antwoord zou zijn. God, waarom is het misgegaan? Want dan denk je daar ook over na en dan, dan mag je die ook niet meer gebruiken. Er is dus geen excuus, er gaat namelijk niks mis. Dan, dan heb je ze allemaal weggeschoven, die mag je niet meer gebruiken. Er kan dus niks meer misgaan. Het mis gaan. Is, uit, is uit je systeem. Het is uit je systeem, werden. ja. Ja. Dat was een, een klein dingetje wat ik ze mee wilde geven. Ja, Samir, het is kwart voor tien geweest. Ja. Je hebt een zakje met ik weet niet wat meegenomen en je mag nu eten. Zit je dan nou gewoon te wachten tot het gesprek voorbij is? Ik vind het interessant. Ja, ja gaan eten. Nou, eten. ik vind het ook ja. interessant als dus jij eet. Maar ja. Ja, is het echt Ach, nu 40. 48? Ja, je mag gewoon eten. Ik heb geen idee. Ja. Oh, ja, het, het is nog best licht rekenen. buiten hoor. Nee, oh. kwart, voor, kwart voor tien was de limit toch? Loop ik even te kijken van buiten of het donker ja. is. Dan kom je zo zomaar binnen. Ik weer vraag terug. het even aan uh, jullie assistent. Ja, dat mag ook. Uh, dat mag vind ik dan wel uh, weer lief. Ja. Even een heel ander onderwerp. Uh, dat vandaag uh, centraal stond uh, sport en homoseksualiteit. Ja. In uh, vrouwenteams komen volgens mij uh, redelijk wat. Uh, wat nee, Henk krol. Was dan eigenlijk vandaag? Daar is het geen. Ja, Maar daar, bij vrouwen is het geen probleem. Het is nee, echt bij alleen een probleem. Maar mag ik even mijn Man, vraag Dat ja, heb ja. ik nog helemaal niet gezegd dat het een dat probleem was. was. Ja. Oké, okay, ga je. Gaan. Wat ik wilde vragen, is dat een probleem eigenlijk bij nee, ja. nee, vrouwen niet, natuurlijk. Nee, maar verhoudingsgewijze is dat veel, bij vrouwen veel minder een probleem... dan wellicht bij mannen, voor zover dat een probleem vrouwen is. Vrouwen doen daar niet moeilijk over. Nee. nee, maar waarom is dat dan bij vrouwen zo anders? Omdat wij daar niet moeilijk over doen. Het is juist anders bij mannen. Die doen daar moeilijk over en wij snappen niet waarom. Oh. Dat vind ik heel raar, dat mannen daar moeilijk over doen. Nou, dan val je op hetzelfde geslacht. Ja, en? Ja, maar, maar, maar, maar homo's die zijn gewoon asportief, zei Frank de Boer. Die hebben gewoon... Uh, de motoriek niet om aan sport mee te doen, zei hij vandaag in een promo opmerking, hè? Ja. Oh ja, goed, Hij heeft het nu hij, Ja, hij heeft er spijt van. Hij werd overvallen met die vraag. Ja. Het is hem ontschoten. Ja, mijn man heeft gevoetbald bij uh, Heerenveen. Daar kan je echt niet van zeggen dat hij niet sportief zou zijn. Nee, oh. volkomen onzin. Maar het is wel zo dat die mannen het teamspoort, is het een probleem. En in vrouwenteamsport niet. In individuele sport is het ook veel minder een probleem. Kon problemen. hij er daarvoor uitkomen, ja. bij de Heerenveen? Ja, dat speelde toen nog niet... omdat hij toen zelf ook nog met zichzelf in de knoop zat. En Je komt er natuurlijk pas voor uit op het moment... dat je zelf ook aanvaard hebt dat je homoseksueel bent. Het is overigens een van de weinige takken van uh, sport, wou ik bijna zeggen... Uh, waar het nog een probleem is. Maar waaruit blijkt dat het een probleem is? Uh, omdat heel veel mensen uh, heel graag willen uitblinken in het voetbal... Bij zichzelf ook ontdekken dat ze homoseksuele gevoelens hebben. en zich dan toch in zo'n team niet op zijn gemak voelen. omdat er de meest flauwe grappen gemaakt worden over homo's. Ik bedoel dat eeuwig, Je zou volgende week eens moeten kijken naar het programma waar dit allemaal uitkomt. hoe vaak daar niet voorbij komt dat je niet je zeepje moet laten vallen. ha, ha, ha, ha. Tjonge, wat een flauwe grap. Hmm. Dus, dus de, de, de insteek van dit programma, dat vind je niks? Nee, ik ben ik uh, met, met plezier ben ik bij die opname van het programma aanwezig geweest. Het is denk ik heel goed dat we er met z'n allen over na gaan denken. Een paar jaar geleden was het ook een probleem bij geuniformeerde beroepen. En doordat de leiding van politie, brandweer, daar aandacht aan heeft geschonken... is het taboe daar verdwenen. Ik zou willen dat de KNVB er nu eindelijk eens een keer serieus werk van ging maken. Nou, dit programma is mede tot stand gekomen dankzij de samenwerking met de KNVB. Ja, maar er moet echt nog wel wat gebeuren... En uh, als dat gebeurt, dan denk ik dat het over een paar jaar... ook in de voetballerij geen probleem meer hoeft maar te zijn. Maar moet de KNVB dat doen? Moeten gewoon die sporters zelf moeten ja. toch zeggen... jongens, hallo, ik ben homo, nou en? Ja, ja. De, dat is de macho wereld, Ja, toch? het is, 2012. En dat is moeilijk. Het is een beetje hetzelfde idee... dat uh, toen de eerste vrouwen werden toegelaten in de serviceclubs... was het voor die eerste vrouwen moeilijk. En moest je eigenlijk een afspraak maken... laat met z'n tweeën, laat met z'n drieën tegelijk lid worden... dan worden we geaccepteerd. En eigenlijk zou je drie... Openlijk homoseksuele voetballers moeten vinden die daar gelijktijdig vooruit kwamen. Ja. Dan is het probleem een stuk minder. Maar is het alleen voetbal of is het gewoon überhaupt? Zijn er veel homoseksuelen op de Olympische Spelen? Ja, Nederlandse ploeg? Ja, af en aantal. Nederlandse ploeg? Ik heb geen idee. Ik ja. ook niet. Nee. nee, maar in de tenniswereld is het geen probleem. We hebben een uh, kampioen, Olympisch kampioen, kleiduivenschieter schieten gehad. Openlijk homoseksueel, geen probleem. Maar uh, in die teamsport is het probleem het grootst. Ja. Maar procentueel gezien kan het niet zo zijn... dat ze in de teamsport niet zitten, ook bij de hockeyheren. Dan zeg ik niet nee. meteen nou, dat er nog de We moeten het huh? afronden, dus ik stel ja. voor jij bent bij de Spelen. Lijkt me een goede vraag. Een openingsvraag, de je hebt een medaille om uh, je nek? Nou, precies. ik wou nog even wat ja, vragen. Ja, precies. Ja. Lijkt me een goed idee. We gaan naar de festivaltent. De, festival de Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. Ja, hebben we hebben die vrolijk meegedanst met het muziekje van de festivaltent. Het heeft Nijmegen en de Vierdaagse verlaten, de tent. En is verder oostwaarts getrokken. Anne van der Veen, het klinkt nogal lawaaiig bij jou. Wie goed luistert hoort misschien al de motorgeluiden op de achtergrond. En weet dan ook meteen waar ik ben. Namelijk bij de Zwarte Cross in de Achterhoek. Bij Lichtenvoorde, om precies te zijn. En dit is ook echt een Achterhoeksfestival, hoor. Ja, je ziet soms wel wat westerlingen, maar het zijn er... Ah! nog niet heel veel, terwijl ik echt ondertussen de schrik van mijn leven krijg. Want uh, zo is het hier ook een beetje veel uh, dronken mensen. Maar even terug uh, naar dat Achterhoekse karakter van dat uh, festival. Um, ik vroeg aan Gijs Jolink, dat is de zoon van Benny Jolink. Die kennen we natuurlijk van normaal ook, zo'n typische Achterhoekse band. Wat dat Achterhoekse nou precies is? Nou, wat um, um, in de Achterhoek belangrijk is, is uh, nabasschap. En uh, dat betekent eigenlijk dat je je buren helpt als ze in problemen zijn. En uh, vroeger uh, had dat vooral te maken met uh, agrarische dingen, binnenhalen van de oogst en uh, dat soort dingen. Tegenwoordig uitzicht dat meer in tradities. Als iemand een nieuw huis gaat bouwen, dan zet de buurt een meiboom als het hoogste punt van het huis bereikt is. Dat betekent eigenlijk uh, welkom in de buurt en uh, dan drink je daar een biertje bij. En uh, dat soort tradities dat vind ik eigenlijk hartstikke mooi, dat het hier nog gebeterd wordt. Dus die dragen we hier uh, van harte uit. En dat hij dat belangrijk vindt, die uh, Gijs Jolink, dat meent hij eigenlijk uh, super serieus. Het is de ene kant hier met een knipoog, het is allemaal vrolijk. Maar hij is er ook wel trots op dat dit ondertussen, de Zwarte Cross, het grootste betaalde festival van Nederland is. En dat er eigenlijk nooit gedoe om is. En wat hij ook uh, natuurlijk doet, is uh, spelen met zijn band hier. En dan uh, merk je wel dat het dak er gewoon af gaat. En ook bij zijn optreden viel op dat er flink wat gedronken werd, om zomaar eens te zeggen. En het is zo cliché, maar het hoort echt heel erg bij de zwarte cross wat je nu ook hebt. dat jullie me nog überhaupt kunnen verstaan. En dat drinken, dat klinkt wat cliché, maar ja, dit illustreerde het eigenlijk al. Als je wat mensen hier wat vraagt, dan, uh, ja, dan zijn ze vaak wel erg dronken. Laat niet te ruik doen, 20 biertjes. En het is zes uur nu, hè? Dus dan uh, kan ik er weer tegen. En ik vroeg even aan de persvoorlichter hoeveel hier gedronken werd. En dat kon hij niet echt vertellen. Maar er gebeurt hier natuurlijk nog meer dan alleen maar drinken. En dat bleek bijvoorbeeld ook wel uit de persconferentie. Alles met een knipoog en dan uh, een persconferentie geven. En dat uh, gaat zo. Verder... Zijn er nog steeds mannelijke bezoekers van de Zwarte Cross... die het wagen om in de overal aanwezige pisbakken te urineren? Doe dat nou niet. Er staan overal hekken op het terrein... en die staan dan niet voor niks. Rest mij tenslotte niks anders dan u vanaf hier een geweldig festival te wensen... en dat allemaal onder het motto van de dag en die luidt... wat gij niet wil dat u geschiet, lurk ook eens aan een vreemde zien. Maar het meest spectaculaire vandaag was iets heel anders. Het heet natuurlijk niet voor niets de Zwarte Cross en dat betekent dat hier ook heel veel motor gereden wordt. Morgen zijn echt de wedstrijden, maar vandaag was er al een hele grote stunt. Die moest uitgevoerd worden door een Belg en uh, dat was echt oprecht heel spannend. Uh, ik ben William van der Putten. Uh, ik kom uit België en ik doe freestyle motocross. En wat ga je hier doen? Uh, vandaag gaan we een exclusieve stunt uitvoeren, dus uh, over het hoofdpodium heen springen en... Uh, we zijn er al een maandag mee bezig en gelukkig uh, is het daar straks gelukt. Dus uh, nu gaan we het doen voor uh, een 20.000 uh, mensen. Is dit het engste wat je ooit gedaan hebt? Ja, toch wel. Toch zeker en vast. Dus, uh, mijn eerste backflip die ik ooit deed, die was heel, heel... Uh... Heel, ja, eigenlijk, maar uh, dit was nog wel uh, net iets erover. Hoeveel kans is er dat dit slaagt? Toch wel dikke 80. <laughs> dus ik uh, kan altijd iets misgaan, dat is mijn altijd zo. Maar uh, toch wel dikke 80% dat het zeker goed gaan. Nou, zet er maar aan, zou ik zeggen. Ik sta nu naar die uh, stunt te kijken en net gaat William van de putten dus heel hard onderuit. De EHBO rent er heel snel op af en hij krabbelt nu langzaam omhoog. Er staan allemaal mensen om hem heen, de helm gaat af. Hij staat wel en uh, zijn collega motorrijder die rent daar nu snel naartoe. En iedereen kijkt toch wel een beetje bezorgd. En nu zou ik natuurlijk uh, dolgraag gevraagd hebben waarom het uh, nou misging bij die uh, grote sprong. Maar William van der Putten heeft besloten om vandaag uh, geen interviews uh, meer te doen. Ook niet heel onbegrijpelijk hoor, want hij ging ook wel heel erg hard onderuit hier bij de Zwarte Cross. En zo zie je maar, het is een festival met humor, maar het is ook wel een beetje serieus. Want die stunts, ja, die zijn gewoon echt gevaarlijk. Hij heeft er waarschijnlijk niet meer aan overgehouden dan een blauw oog, een grote schram. En heel veel schrik. En hij moet dit uh, nog het hele weekend uh, gaan doen. Dus uh, ik sta hier nog wel een paar dagen op dit festival. Dus ik zal eens in de gaten houden of het bij latere pogingen wel goed gaat. Goed, Anne van der Veen zat bij uh, de Zwarte Cross op de fallreep. Meld ik u nog even dat Joost Luiten ook uh, in het weekend mee mag doen. Om de prijzen bij de British Open. Hij doet het uh, uh, redelijk goed daar. Hij mag in ieder geval in het weekend nog meedoen. De Amerikaan uh, Snedeker die is uh, na een ronde van 64 de nieuwe leider... Al daar is groot toernooi, de British Open. En op zondag komt Daan Huizing ja, zon, hier. Zit niet bij de British Open, maar hij is wel een uitstekende golfer. Die komt zondagavond hier langs om te vertellen hoe dat is om daar te spelen. Zo, wat ruikt het hier lekker. Ja, de, zon, de zon is onder, Samira. Wat staat er allemaal voor je neus? Nou, ik heb sowieso baklava hier, melk, water, patat, uh, een maiskolf, een broodjes, salade, van alles. Ik had gewoon een soepie verwacht eigenlijk, maar... Ik word hier heel goed behandeld. Mag ik vaker komen bij jullie? Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dank je wel. Ik zou onmiddellijk beginnen als ik jou had, na zo'n hele dag vaste. Ja. Uh, Zometeen uh, na tienen natuurlijk de top vijf. En we bellen ook met de vrouw van Johnny Hoogeland. Tot zo. Ja. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl. En luister naar de Radio 1 Sportzomer. Ja, we gaan naar de Tour de France, Gio Hij komt van ver, gaat hij het houden? De Tour de France, bij de publieke omroep. De Tour! Weet jij hoeveel tours er gewonnen werden door een Nederlander? Speel dan nu de Tour de Zavira. En maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tour. Ga naar facebook.com. Opel Nederland en min.